Door Almegens met het NOS-journaal. De ouders van de jongen die op een school in de Verenigde Staten... vier medeleerlingen doodschoot, zijn terecht. De politie heeft ze gearresteerd. Gisteren was al duidelijk dat ze worden aangeklaagd. Het Openbaar Ministerie in Michigan verdenkt hen van dood door schuld. Volgens een advocaat waren de ouders ondergedoken voor hun eigen veiligheid. Toem de denkt dat de moordpartij voorkomen had kunnen worden. De jongen zou met zijn vader het wapen hebben gekocht. De vader zou het wapen niet achter slot en grendel hebben opgeborgen. Ook zouden de ouders niet hebben gereageerd op verontrustende signalen. In de winkelstraat in Venlo is vanmorgen een dode man gevonden. De politie heeft één man opgepakt. Wat zijn relatie is tot het slachtoffer is niet bekend. Voor het politieonderzoek is de winkelstraat in Venlo afgezet. De financiële schade door oplichting bij online daten is dit jaar fors toegenomen. Volgens de fraude helpdesk stond de teller op 1 november al op bijna 6 miljoen euro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 In Amsterdam was vannacht een explosie bij een juwelier waar in maart dit jaar een plofkraak is gepleegd. Politie onderzoekt of het ook dit keer gaat om een plofkraak. Vannacht raakte niemand gewond bij de ontploffing in de winkel aan de Jan-Evertsenstraat. De schade is volgens een politiewoordvoerder behoorlijk. Het is nog onduidelijk of ook naastgelegen gebouwen schade hebben opgelopen. Het weer vandaag bewolkt. Eerst nog droog, maar vanuit het westen volgt regen. Het wordt 4 tot 7 graden komende nacht nog wat opklaringen met in het oosten minima tot rond het vriespunt. En ook morgen is het bewolkt met soms wat regen, wordt het een graad of vijf. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Bad Overdorp en Knoop op Rotterpolderplein. Een kwartier vertraging. door een aanrijding, twee rijstroken zijn dicht...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 En toch moeten we ons niet vergissen, meneer. Zo'n Sinterklaas die niks bij zich geeft, die kan nog wel eens meevallen, hoor. De man is vergeetachtig. kan nog wel eens iets hebben zitten. Klein worstje in zijn bergd. Ik heb die bijt wel eens uitgekant op 7 december. Ik kwam hem tegen, ik denk, er zit niks in. Nou, een metertje vond ik toch nog een worstje. Een stukje banketletter is een bergd.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 Hij is gewoon dood aan en wees, begrijp je wel. De kinderen werden ook wees, allemaal wees. <lacht> Ze hebben nog geprobeerd te opereren. Het is dat helemaal vol. <lacht> vol banketletten, helemaal vol. Een eh, Borstplaat was het eigenlijk. Niet alleen de borst, alles was vol met borstplaat. De arts vroeg hem nog, hebt u pijn? Hij zei, een beetje marsepijn. <lacht> maar, eh...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 Moet u helemaal geen problemen hebben, u zit goed. Okay. <applaus> nou, je hebt tijd genoeg, ik ben niet zo nerveus. Ik ben niet nerveus. Ga <laughs> je gang. Heb ik al iemand aan de lijn dan? Ja, zeker. Ik hoor niks. Ik hoor niks. Peter? Sinterklaas? Ik hoor, nou, hoor niks.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 Je nou, bent toch, ben toch het hele jaar aardig geweest tegen u, Sinterklaas? Uh, ik laat mij altijd informeren door de Pietjes. Ik hoor niks. Een beetje valse informatie, uh, begin ik. Fake news krijgt u. Ik hoor niks meer. Klopt dat? Uh, nou, ik ben er nog steeds. Uh, ja, nu uh, weer wel. Ja, ja. maar uh, ik, uh, ik zal mijn Pietjes vragen of ze toch nog een keer willen...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 Geen dank. Daar Sinterklaas hoor. Hoi.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 bestuurslid... Uh, ...bij uh, het huis van uh, Frank... ...van de Valk... Ja? Onze, ...onze huisnotaris... ...in de korten zitten wij... ...uitzicht uh, op uh, bejaardentehuizen... ...enzovoort... Okay. ...en uh, onder het uh, toeziend oog... Van, uh, ...van onze notaris... ...hebben wij... ...een 21-tal prijzen... Uh, ja. ...weten te trekken... Uh, ...ik heb erop toegezien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 Dus die doen niet nou, mee. Doen, uh, doen de lood uit Spakenburg gedaan? eigenlijk mee? Wat zeg je? De lood uit Spakenburg. Mogen die wel meedoen? Loten lood uit Spakenburg, die, die doen zeker mee. Oké, ja. <laughs> okay, nou ja. <laughs> Het is toch ja, gewoon ja. een corrupte bende. Mag ik de notaris geven, lijn, Peter? We hebben een speciale band met eh, Spakenburg. Ja, uh, nee. Moet je maar eens aan Ben vragen hoe dat precies is? <laughs> ja. <gaat. laughs> ja Oké, okay. hey, maar Peter, maar, ik wil even de notaris spreken. Kan dat? Ja, een ogenblikje. Frans van de, de Valk, hè? Ogenblikje, hoor. Ja, hier de notaris van de Valk. Oh, Frans. Oh, dat klinkt wel heel bijzonder, <laughs> moet ik zeggen. Nou, goedemorgen. Ik heb, uh, ik heb al weinig heeren. vertrouwen in de trekking, maar goed. We gaan het toch wel oh, proberen. Nee, het komt helemaal goed. komt helemaal goed. Oké. Okay. Brans los. Deze begint met de eerste twaalf en dan oh elf uh, oh, en dan doe ik de rest. Goed. En, en wat gaan we winnen? Nou, Dat hoor, je. hoor maar. Dat klinkt ja, ik helemaal goed. Ik ben benieuwd. Ik sta in de aanslag. Oké. Okay, Kom maar op. Ah. Ja, dank u wel, mevrouw van de Valk. Uh, hier is hij weer, Peter Bluis. Ja. Zal ik beginnen, Gert-Jan? Ja, graag. Een nee, okay, ik kan niet graag, wachten. Hoor. Een cadeaubon van 10 euro. Aangeboden door Grand Café XL. <coughs> gewonnen door <coughs> Ger Warmerdam. Een fles wijn.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 Tromp, gewonnen door J. Koper. Ik weet niet of dat Jelmer is. Jelmer ja, Koper? J. J. Koper. Die staat oh. niet bij uh, ja. hoe, de, hoe die verder heet. Maar uh, we gaan het nog nader onderzoeken. Als ja, het Jelmer proper. is, dan, uh, dan heb je kans dat kaas uh, opeens fondue gaat worden. Maar goed, okay. we gaan verder met het Pitspilspakket. Aangeboden <laughs> door Rabbel uiteraard. Gewonnen door Fred Koeler.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 kan ook alleen maar een mooie vrouw zijn. Dat kan niet missen. Dan hebben we een zak oliebollen en appelvlappen, Aangewonen door Harry. O oh nee, Harry Faze heet het. Sorry, ik sprak mijn eigen. Uh, die is gewonnen door Olga Vermeij-Meijer. En een saté-menu. menu, menu uh,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 ...zien dat jullie de uh, laatste trekking... ...en uh, de trekking van de hoofdprijs... ...hier in de studio kwamen doen. Ja, ja dat natuurlijk. Was nog de ja. natuurlijk. Uh, desnoods doen we het in Spakenburg. Het maakt me allemaal niks uit, meneer Zonneveld. Als je maar nou in goed, de verkeerde he, boot goed. zit, dan komt het wel goed. Nou, ja, Peter, ja, ja, bedankt nee, hè. Peter, Jongens, bedankt. Jongens, succes met het programma verder. Ja. En uh, stem op zee. Of doen niet? we.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 Ik ja, kijk even ik naar Gert-Jan. Jij had ook nog een vraag? Ja, ik, ik, heb, ik ben Gert van Kuik. Ik zit hier ook mee te presenteren. En ik, ja. ik heb nog wel een aanvullende vraag. Uh, want stel, u krijgt twee zetels inderdaad. Dat, dat zou misschien kunnen. Wat doet u eraan om ervoor te zorgen... dat u niet binnen een jaar gewoon onderdeel bent van de bestuurscultuur? Want dat gaat heel makkelijk. Hè? Voor u het weet ben je er zelf deel van...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 Oké, okay, nou dan, uh, dat, dat moeten wij dan gaan zien. Kijk, uh... ja, ik, ik, wij hebben dat intern ook al besproken. Wij sluiten mm -hmm. helemaal niet uit dat wij, als wij in die raad zouden komen bij twee Zetels, dat wij op 18 maart met Jerry en Kim zouden willen praten. Nou, dat zou uh, natuurlijk... Kijk, hey, wij willen echt naar een samenwerking ja. met, met lokale partijen die goed is voor Zandvoort en we willen een betere en snellere besluitvorming.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 En niet, niet aan gedoe. Nee, nou, gedoe hebben we zat. Dus we zijn uh, zeer benieuwd hoe u uh, dit verder gaat vormgeven. Ja, uiteraard. En ik kijk en, even en naar. Wat u net zegt, u, sorry? Uiteraard hopen we dat het allemaal goed komt. Ik kijk even naar Gert. Want Gert-Jan uh, uh, nodigt de lijsttrekkers uit. Uh, van het, en de, als het partijprogramma klaar is om een gesprek met, uh, met aan te gaan. Ja. Ook voor Goedemorgen Zalv. Ja. Gert, ja? hoe, uh, hoe ga je dat aanpakken?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 ook kijk daar even op de website voor de openingstijden. En uh, meer hebben we eigenlijk niet op de agenda. Jelmer nog wat? Gert-Jan nog wat? Nee, volgens mij was dit het wel. Dan uh, gaan wij uh, een muziekje draaien en dan gaan we naar het volgende uur.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 Just imagine people like